Gert Luk met het NOS Journaal. Het jordaan even halt gehouden bij de betonnen afscheidingsmuur die Israël optrekt bij de Palestijnse gebieden. Hij knielde er en ging in gebed. De paus is in het Midden-Oosten en bezoekt Jordanië, de Palestijnse gebieden en Israël. Franciscus vindt het de hoogste tijd dat de strijdende partijen vrede sluiten. In Bethlehem nodigt hij de Israëlische president Peres en de Palestijnse president Abbas uit om samen in het Vaticaan te bidden om vrede. De twee hebben de uitnodiging aanvaard. De man die gisteren drie mensen doodschoot in het Joods museum in Brussel, opereerde waarschijnlijk alleen. Dat heeft het Belgische Openbaar Ministerie gezegd op een persconferentie. Volgens het OM blijkt uit camerabeelden dat de dader goed was voorbereid. De politie gaat de camerabeelden vanmiddag verspreiden, in de hoop dat dat aanwijzing oplevert. Bij de aanslag in het museum kwamen drie mensen om het leven. Een stel uit Israël en iemand uit Frankrijk. Een vierde slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.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 Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de randstad staat de file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 3 kilometer. Er is maar één rijstrook open vanwege werkzaamheden. Dat duurt tot maandagmorgen. Op de N220 Hoek van Holland richting Waasluis staat bij Westerlee 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 CFM Zandvoort op zondag gingen we terug naar 1985, ja, ja, weer de jaren 80, he. heerlijke muziek. de single van Propaganda, dat was Duel. Het is 8.04, derde en laatste uur alweer van dit programma, Albert-Jan. Time flies when you're having fun. En het is nog steeds mooi weer. Ja, nog steeds, <laughs> hè. Wordt vanavond iets minder, maar goed. Oh ja, dan dus zijn we vrij, he? Na vijf uur is het weer uh, wat slechter ja, ja, ja, na vijf uur wordt het weer wat minder. Ja, leuk. Go ja, wat gaan we doen? Goed, luisteraars. <laughs> wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vijf het dieren van de week en de dierenbescherming. En daar heeft het uh, dierentuin Kennemerland ook op ingespeeld. Staat de komende weken in het, uh, in het teken van kies een kanjer. En daarover meer rond de klok van half vijf. En liefhebbers van het gedicht van de dag kan ik wel zeggen. Nou wacht u dan even tot kwart voor vijf. Want er komt een heel mooi gedicht om kwart voor vijf voorbij. En het gaat over niet kunnen missen. Ja en meer, de keuze zeg, is gemaakt. Ja jij hebt de keuze gemaakt. Ja. Dus dit is jouw schuld. Rond de klok van kwart voor vijf het overmooie gedicht niet kunnen missen. Uh, verder natuurlijk hebt u straks nog van ons de uitslag te goed... van de Formule 1 van de Grand Prix die uh, zojuist gefinished is in Monaco. En we volgen natuurlijk nog jo Joost Luiten op de laatste negen holes... tijdens het BMW Open in Wentworth. Dus genoeg reden om uh, uw radio lekker op, drie te op ZFM te laten staan. Op drie? En, en, ja, drie. <laughs> ja, je kan, als je de voorkeurszender zet, kan je hem op drie zetten. Goed, uh, en natuurlijk zomerse muziek. Oké, okay, nou, die ene luid is buiten en die luider van ons die is lekker binnen. Ja, ba -ba -ba he, die is lekker aan het uh, klussen. Succes daar, mannen, daarboven he, op zolder. Het zal wel een beetje warm zijn, denk ik daar. Goed, we gaan het nog een beetje extra opwarmen... met lekkere zonnige muziek op de zondagmiddag bij CFM. Hier is de single van Simply Reds en die heet Sunrise. Ja, we gingen even terug naar uh, bevrijdingspop in Haarlem, ja. En dan uh, dit geweldige optreden wat daar plaatsvond van Kensington. Die hoorden ze met hun hitsingle Streets. Daarvoor trouwens Simply Reds en The Sunrise. Ja, wat heb je nu? Ja, wat heb ik nu? Ja, wat heb je nu? Zoals, zoals uh, beloofd, de uitslag van de Formule 1 Grand Prix. Oh, zoals moet die... ik... Ja, moet ik? Oh. Wacht even hoor. Oh. De uitslag breng... van de Formule 1 Grand Prix? Ja, breng ik jou nou in verlegenheid Ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Lukte je de vorige keer ook, hè? Dus, goed, hè? Goed, uh, ja, ja, ja, dan ja, ben je toch geweldig bezig. <laughs> maar daar hebben we het zo meteen wel even over. <laughs> ja, om vijf uur, hè? Ja, ja precies. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Albertje, laten we het gaan hebben over de uitslag van de Grand Prix van Monaco. Goed idee. Ja, luisteraars, er was nogal uh, meerdere keren een gele vlag situatie. En uh, de safety car heeft meerdere keren moeten uitrukken. Omdat de diverse auto's uh, uh, toch hun motoren uh, opbliezen. En uh, waardoor er natuurlijk gevaarlijke situaties uh, ontstonden op het circuit van Monaco. En het is toch al zo smal daar. En inhalen is daar bijna onmogelijk. Zo uh, zijn er toch een aantal uh, mensen die uh, daardoor uh, niet gefinished zijn. Waaronder uh, van Sauber. Adrian Soutil en Victoria Bottas die hun motor opbliezen. En verder nog Jules Vernier en Sebastian Vettel die vrij vroeg in de race al de pijp aan Maarten moest geven. En zijn auto langs de kant moest zetten na een schuiver. Goed, zoals wij al uh, konden melden tijdens de, de tussenstanden, was het een 1-2 van Mercedes. En uh, uiteindelijk uh, met Nico Rosberg die aan het langste eind trok. Was er nog lange tijd Lewis Hamilton die binnen een seconde achter uh, Rosberg reed. Tegen het einde van de race uh, liet hij toch een beetje gaan. En liet hij de achterstand oplopen tot een seconde of vier. Daardoor kon de, de inmiddels op derde plaats geëindigde de, uh, Ricciardo nog aardig dichtbij komen bij Lewis Hamilton. Maar hij was ja, he, he ran out of laps, om het zo maar eens te zeggen. Hij kwam wat rondjes tekort en kon dus uh, daar nou niet uh, Lewis Hamilton van zijn tweede plaats afhalen. Dus op de eerste plaats Nico Rosberg... de winnaar van de Grand Prix van Monaco. Gevolgd door Lewis Hamilton. En dan als derde Dino uh, Als derde, nou dan nog even de vierde vermelden. Dan hebben we toch ook een Ferrari erbij. Op vierde plek uh, Fernando Alonso. Dat was Monaco. Gaan we door naar Wentworth. En dan hebben we het over Engeland en over golven. Luiten, uh, die uh, starten vanmorgen uh, als uh, gedeeld vierde... En als we nu naar zijn uh, tussenstand gaan kijken... en dan moet ik eventjes steeds verder naar beneden. Wow. Uh, ja, het gaat niet lekker met onze Joost Luiten. Hij heeft namelijk een bo bogie gemaakt op, op de achtste hol... waardoor hij uh, terugzakte naar een gedeeld tiende plek. En als ik nu weer kijk, dan kan ik hem op tien niet terugvinden. Ik vind hem zelfs terug op uh, de el gedeelde elfde plek. Want Luiten, en als ik nou even goed ga kijken... dan moet hij wel even reageren natuurlijk. Doet hij niet. Hij staat momenteel twee boven de baan voor de dag... En hij is dus teruggezakt naar min 6. Gedeelde 12e plek voor Joost sluiten op dit moment. En het, uh, het wordt aangevoerd door Shane Laurie uit Ierland met min 12. En uh, Thomas Björn, die uit Denemarken, die vanmorgen op min 15 begon... speelt vandaag boven de baan en wel vier slagen boven de baan. En staat op een tweede plek met min 11. Gevolgd door McGillroy, Roy McGillroy uit Noord-Ierland... op een derde plek met min 10. Dus er is nog niks verloren voor de top 3... maar voor Luiten wordt het een moeilijke zaak... om weer aansluiting te gaan vinden. Wellicht straks nog een update. Tot zover het golfnieuws. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En hier is Phil Collins met Jimmy Mac. Nee, Laat al wat je aan het vindt. Een hoogstemmetje. Oh, ja, dat is zou, sowieso. Zou, zou, zou, zou. Nee, maar het is uh, gewoon van uh, vinyl opgenomen op een CD. Zo of door een klein beetje gekraak. Maar je hoort wel wat extra volume meteen hè, in, uh, in de plaats. Vinyl, hè? Vinyl. vinyl. Hartstikke mooi. Op woensdagmiddag tussen 2 en 4 uur bij CFM. Twee uur lang de vinyljaren met onze collega Ruud Jonsen. Zeker de moeite waard van het uh, luisteren, dus... Ga luisteren komen de woensdag naar Ruud Jalsen. zit hij maar liefst vier uur, hè? Eerst lunchen en ja. dan... Uh... Eerst gaat hij lunchen. Twee uur lang tussen twaalf en twee en dan twee tot vier. Twee uur lang alleen maar verniel. Dan gaat de cd-knop uit. En dan krijg je alleen maar originele vinylplaten om je oren. En wat je ook zo meteen om je oren krijgt, is het dier van de week. Maar eerst deze van Afici. Hier is uh, Addicted to You. I don't know just how it... Er blijft nog steeds een lekkere dansbare plaats Zo op de zondagmiddag bij CFM. Je de single van Avicii en Addicted to You. En daarmee is het half vijf geworden op zondagmiddag... en half elf op de dinsdagmorgen. Tijd voor het Dier van de Week. Ja, en uh, luisteraars, het is, uh, de Dierenbescherming heeft de komende weken een actie... En, uh, onder de titel van Kies een kanjer. De Europese verkiezingen zijn achter de rug... maar de Dierenbescherming gaat nog even door met haar eigen verkiezingscampagne... De dierenbescherming vragen, vraagt aandacht deze maand aandacht voor de dieren in hun opvangcentra. Deze dieren wachten erop om gekozen te worden. En soms wachten ze al heel lang. Ze blijven achter omdat ze of te oud zijn, te schuw of onaantrekkelijk. Sommigen hebben een handicap. Stakkers vinden veel mensen. Kanjers, zeggen de mensen van de dierenbescherming. Ook deze dieren verdienen een mooie toekomst. Ook in Dierenthuis Kennemeland en Zandvoort zitten heel veel kanjers. En graag brengen zij deze kanjers de komende tijd onder uw aandacht. Was het gisteren Marley nog, van de, die is ook al veel te lang in het dierentehuis Kennemaland verblijft... en ook op zoek is naar een goede en fijne oude dag. Vandaag, deze week, beginnen ze met een, ook een andere langzitter en hebben ze het over Spike. Deze grote, sterke en vooral lieve Amerikaanse bulldog is in februari geopereerd aan zijn kruisbanden... nadat hij zich had verstapt op het speelveld. Hij is inmiddels alweer aardig hersteld en klaar voor zijn nieuwe huis.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 Hebt u tijd om van half negen smorgens tot half één te komen helpen? Meld u dan aan via onderstaand adres. U bent meer dan welkom. En uh, als u daar dan toch heen gaat... kunt u gelijk even naar Spike kijken. En dat is allemaal aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort... alwaar het Dierenthuis Kennenmaland is gevestigd. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op www.dierenthuiskennemaland.nl. En geef Marley en ook Spike... Ook nog een fijne tehuis. Dus ga eens kijken aan de Keesomstraat nummer 5 hier in het uh, kennen we: dieren Dierentehuis. Dierentehuis van de hele regio. Het zit hier in Salford, in Salford Nieuw Noord. Hier is Jim Crow's en de Bad Bad Leroy Brown. Of Chicago.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 Ja, er waren zomaar twee gouden ouwe achter elkaar... op de zondagmiddag bij CFM. Als was een historie. Bedwet uh, Leroy Brown van Jim Crow... gevolgd door Tietje Oh, sorry hoor. Tietje en uh, Ding uh, Dong... Komt-ie aan. GF oh, nee, nee, nee, nee. nee. Nou lijkt ik net... Uh, oh, ik zeg het al. CFM Race Radio. Pit Report. <lacht> ik weet wie <wat> weer, bedoelt. <lacht> ik hou wijzelijk mijn mond. <lacht> ja, <lacht> luisteraars. Luister, als ik dacht dat de, de race van Monaco... De van de Formule 1 het enige auto-evenement was... Naast natuurlijk het grote evenement op het circuitpark Zandvoort... bent u vanaf vijf uur van harte welkom bij de collega's van RTL 7... Want dan volgt er een, een uur lang een voorbeschouwing op de legendarische Indianapolis 500. RTL 7 zet deze wereldberoemde autorace op de Oval circuit in Indianapolis helemaal uit. Met vooraf, zoals gezegd, om vijf uur een uitgebreide voorbeschouwing. De legendarische 500 miles wedstrijd is het grootste race-spectakel ter wereld. Waar ook het grootste eendaagse sportevenement met meer dan een half miljoen bezoekers. Grote namen wonnen de Indy 500 met onder wie de, A de Nederlander Arie Luijendijk die twee keer zegevierde. Vorig jaar ging de overwinning naar Dario Franchetti en het was voor de schot al de derde keer dat hij de autosportklassieker op zijn naam schreef. De beslissing in de race viel pas in de laatste ronde toen voormalig Formule 1 coureur Takumo Sato een alles of niets poging ondernam en eindigde in de muur. Dus eh, na de uitzending van, met 33 rijders, zoals gezegd, het begint om 5 uur op RTL 7 met een voorbeschouwing, een uur later gevolgd door de start van de race tot half eh, 12, denk ik. Het commentaar bij deze wedstrijd is van Allard Kalf en onze collega Rick Winkelman. Dus uh, vanaf vijf uur de voorbeschouwing op het grootste racerspektakel in Amerika. De Indy 500. En zometeen uh, gaan we het gedicht van de dag krijgen. Even voor een jonge dame in Sanford, Wel de radio keihard aanzetten. hier <laughs> ja. zeg ik er nog niet over. En het nummer daarna hoort er ook nog bij. Hoor. Ja, oké. Okay. Zometeen komt dat het gedicht van de dag bij Sanford op zondag. Maar eerst de Crash Test Dummies. Once there was a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 steegt voor de jonge dame hier in Zandvoort. Want het is er tijd voor, het is bijna kwart voor vijf... tijd voor het gedicht van de dag. Het woord is aan collega Albert-Jan. Voor mijn part word ik arm. Heb ik het nooit weer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding dat ik nooit zou willen missen.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 Mag ik jullie hartelijk feliciteren, Albert Jan, 30 ja, jaar huwelijk? <laughs> Tja, ja, ja. ja, ja lief en leed gedeeld. Lief en leed gedeeld, ja. De tijd vliegt voorbij, hè. En er hoort deze plaat ook nog bij. Speciaal voor Marissa. are all warm I left them here, I could have sworn These are my days, slowly be eternal away Just another play for today dag vandaag weer, hè, Albert Jan. Heerlijke, zonnige dag hier in ja. Salford. En wij hebben een lekker programma gedaan van uh, 2 tot 5 uur. We hebben lekker binnen gezeten. Lekker binnen gezeten, weer een kleurtje gekregen en zo. Het komt helemaal goed. Ik, ja. Je hebt nog even recht op een tussenstand van, dan heb ik het over, Golf. Uh, het BMW uh, Open Golf, wat gespeeld wordt in Wentworth. Nog op dit moment uh, speelt voor vandaag Joost Luiten plus 2. Hij staat daarmee gezakt naar een gedeelde twaalfde plaats. Bovenin staat momenteel op de eerste plaats Rory McIlroy uit Noord-Ierland... met min 12, samen met Shane Lorry, die een slag heeft laten liggen. Waardoor hij dus ook terug ging naar min 12. Dus McIlroy en Lorry aan de leiding in het BMW BMW PGA Tournament. Ja, ja, oh, dat is die wat. mooie auto he, die erbij staat voor een holding one. <laughs> Ja. Die hele mooie auto. Die dus niet gevallen is nog. Die is niet gevallen. Die hole in is niet gespeeld. Nee. Oké, okay, het is drie minuten voor vijf. Ach. Tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit er al op. Het zit erop, uh, Albert-Jan. Nou, we moeten wel even wat nabespreken hoor. Want er is toch het een en ander Oeh. misgegaan vanmiddag. Ja. Tjoen, jongen, jonge, jonge. <laughs> maar het was een heerlijk. Gaan we doen? Heerlijk drie uur drie uren live vanaf de, de tolweg 10A. Uw lokale zender ZFM. Op de zondagmiddag. En dan uh, volgende week zondag is Zandvoort op zondag er ook weer. En dan met collega Albert-Jan, uh, Albert wou ik zeggen. <laughs> door Zandbergen. Dan hebben wij een dag vrij. Dan hebben we een dag vrij. Wanneer dat het slecht het weer is. Ja, waarschijnlijk <laughs> wel, waarschijnlijk wel. En uh, ja, wij zijn de zaterdag weer, hè? Ja, tot zaterdag. Tot zaterdag, tussen 2 en 5. Zandvoort op zaterdag. Hele fijne zondagavond. Dag. Something's tot dan. In doei, doei. Bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle, that grumble, give a whistle.